Vijf uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Gevolgen explosie-Japanse kerncentrale lijken mee te vallen. Waarschijnlijk zeker 1700 doden na beving en tsunami. Een Nederlandse helikopterbemanning terug uit Libië. De gevolgen van de ontploffing bij een kernreactor in Japan lijken mee te vallen. Vanochtend was er een explosie in de centrale Fukushima...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 Eerst moesten alleen mensen in een straal van 10 kilometer rond de centrale van Fukushima hun huis uit. Verder worden er vermoedelijk binnenkort aan de bevolking in de buurt jodiumpillen uitgedeeld... die bescherming bieden tegen radioactiviteit. Het officiële dodental van de aardbeving en de tsunami staat nu op 600... maar er wordt rekening gehouden met zeker 1700 doden en vermisten. Zo ontbreekt van ongeveer 9500 inwoners van de plaats Minami-Sariku aan de Grote Oceaan nog elk spoor.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 De drie Nederlandse militairen zijn tijdens hun gevangenschap in Libië... een paar keer geblinddoekt en geboeid, maar over het algemeen goed behandeld. Ze kregen genoeg slaap en eten en konden televisie kijken... en zo op de hoogte blijven van het wereldnieuws. Dat vertelden ze tijdens een persconferentie op de vliegbasis Eindhoven. Daar kwamen ze vanmiddag om half vier aan vanuit Athene. Ze werden verwelkomd door commandanten strijdkrachten van UM en familieleden. De drie werden in Libië geboeid en geblinddoekt... toen ze van Sirte waar ze gevangen waren genomen, naar Tripoli werden gebracht... en tijdens onder de drie hebben tijdens hun gevangenschap één keer kunnen spreken met de Nederlandse ambassadeur. Over de operationele kant van de gebeurtenissen mochten de drie niets zeggen. Alles over de besluitvorming tijdens hun missie en de verdere gebeurtenissen... worden eerst vastgelegd in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer. Intussen is de Nederlandse ambassade in Libië voor onbepaalde tijd gesloten. Dat is gebeurd omdat er geen Nederlanders meer zijn die het land uit willen. Buitenlandse Zaken houdt vanuit Den Haag contact met de ongeveer twintig Nederlanders die nog in Libië zitten. PVV-leider Wilders is in een interview met NRC Handelsblad erg kritisch over CDA-minister Hille van Defensie. Hij noemt Hille een beetje een verdwaalde geest en eerder een brekenbeen dan een guldgeniaal strateeg.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 Bij de vrouwen ging de titel op de 5 kilometer... zoals verwacht naar de Tsjechische Sablikova. Zilver en brons waren voor Beckert en Pechstein uit Duitsland. In de Italiaanse etappenkoers Terreno Adriatico... heeft de Robert Geesink de leiderstruij veroverd. De kopman van de Rabo ploeg finiste in de vierde etappe als zesde... op 12 seconden van de winnaar Scarponi. In het klassement loste Geesink de Amerikaan Farrer af als leider. Riccardo Rico, die verwikkeld is in een dopingaffaire, stopt met wielrennen. In een Italiaanse krant zegt hij dat hij de wielersport misselijk makend vindt... en dat hij barman wordt. Het Nederlandse team van Cansolei DCM... ontsloeg de 27-jarige Rico vorige maand... omdat hij bij zichzelf een bloedtransfusie zou hebben uitgevoerd. Rico voelde zich na een training in eigen land niet goed... en meldde zich met een koortsaanval in het ziekenhuis. De Italiaanse officier van justitie en het Italiaans Olympisch Comité... zijn een onderzoek begonnen. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht toenemende bewolking... en wat lichte regen. Minima achter rond 6 graden. Morgenochtend nog regen. Smiddags bewolkt. Het wordt dan een graad of 12. Maandag nog veel bewolking. Dinsdag wordt het zonnig lenteweer. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat al de hele dag een file. Gelukkig nu nog maar 2 kilometer tussen Muiderslot en Knopendiemen. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Hilversum 2 kilometer en ook 2 kilometer op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen tussen afrit Kruiningen en afrit Ierseke door wegwerkzaamheden.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 Beker Tilly Berg. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. Dit zesde uur NOS langs de lijn van deze middag beginnen we met Duits voetbal. Bayern München, of misschien moet ik zeggen de FC Robben tegen HSV, Ragnar Niemeijer. Hij scoorde drie keer, voor het eerste in zijn carrière. Voor de tweede keer in zijn carrière, Want deed het vorig seizoen in een met 7-0. Gewonnen wedstrijd, de stand is inmiddels trouwens 5-0 geworden. Robber eraf gegaan, Müller maakt zojuist 5-0. Schuift de bal vanaf de linkerkant in het strafzoekgebied. Hard onder doelman Rost van HSV door. Ja, en er wordt gespeeld met de tegenstander natuurlijk door de ploeg van Van Gaal. Die morgen maar eens op zijn gemak gaat zitten kijken denk ik, wat er gebeurt bij de wedstrijd tussen Mainz en Leverkusen. Want dat zijn de belangrijkste concurrenten voor een plekje. In de voorronde dan wel een plekje in de echte Champions League. Dat zal nog aan het einde van de rit moeten blijken waar Van Gaal en zijn ploeg op uitkomen. De koploper van Duitsland staat trouwens achter bij Hoffenheim met 1-0. En Bayern weer eens in de aanval. In de as van het veld het balbezit. Gaat er geschoten worden of gepaasd? Nou een paas, maar die is veel te hard. Aan de rechterkant van het veld is dat niet te belopen door Tony Kroos. Al tientop met de bal. Hij is de speler die in de ploeg is gekomen voor Arjen Robben. Drie keer gescoord, één keer een voorzet en uh, het is een grootste dag voor Bayern München. Dat misschien hier wel de start maakt van een hele goede serie van Gaal heeft aangegeven. De coach natuurlijk van Bayern München. Dat hij de rest van het seizoen alleen maar overwinningen wil zien. En dan kan deze ploeg natuurlijk nog ver gaan komen. Want kwaliteit, ja, daar hoef je niet lang over te praten, is natuurlijk gewoon aanwezig. Al moet iedereen wel wat lekkerder in zijn vel zitten dan de afgelopen periode. En dat is vandaag absoluut het uh, geval. HSV met Petrich op de helft van Bayern München. Nou, daar is hij de bal heel snel kwijt. Tesje was in balbezit gekomen. Bal afgepakt. En Bayern maar weer eens in de aanval. We zitten net in de laatste tien minuten van deze wedstrijd. Met het balbezit voor Bayern München. Aan de linkerkant van het veld. de van de van de is is teruggegaan. Naar de laatste linie waar Van Buiten heeft opgepakt. Zou kunnen doorpassen naar Filip Laam. Jawel, krijgt de bal honderdste keer achter elkaar. Alle toernooien meegerekend dat hij in de basis start. Het is werkelijk ongelooflijk. Deze international van Duitsland aanvoerder van de ploeg. Het is 5-0. Nog een minuut of 9 te gaan in Zuid-Duitsland bij Bayern HSV. Er wordt gefietst in Zuid-Frankrijk, de voorlaatste etappe van Parijs-Nice. Joris van den Berg gaan ze de finish eigenlijk halen voor zessen. Ja, dat gaat wel lukken. Nog 31 kilometer, één koploper, zijn naam Karsten Kroon. Drie kilometer geleden heeft hij Erik Berthoud overboord gegooid. Eén versnelling was voldoende en nu gaat de Nederlander in zijn eentje op weg naar de finish. Hij moet nog een dikke 30 kilometer afleggen. Hij heeft zijn voorsprong van 2 minuten en 10 seconden op een eerste peloton. Rabobank heeft daarin wel geteld één renner. Het goede nieuws dat is de geplaatste man van het, in, in het klassement van die ploeg. Dat is Bouke Mollema. Hij staat tiende in de ranking op... 1,57 van Tony Martin. En het slechte nieuws is dus dat de rest van de ploeg. inclusief Luis Leon Sanchez en bijvoorbeeld Ten Dam. en al die andere mannen. in het tweede peloton zit. Het peloton is gebroken in de laatste afdaling van de dag. in de regen. Veel renners namen geen risico. En dat deden die Spanjaarden met name van Movistar wel. Grote mannen als Lastras, Garcia Acosta en Gutierrez Gapegas. De dapperen gingen mee en de mannen die wat minder risico wilden nemen... die deden dat niet en daardoor viel een gat dat nu ongeveer een minuut is tussen peloton 1 en 2. En ook is een aantal grote namen inmiddels uit de wedstrijd verdwenen. Sagan is afgestapt, Frank Schlek. En ook mannen als De Greef, Le Catre, Capekki, Kazar en Turgot. Het is een soort slagveld. Echt gekoersd wordt er niet, want voorop nog altijd dus één man, dat is Karsten Kroon. Met een voorsprong van dik twee minuten op een eerste peloton. Maar... Er is nog van alles mogelijk en misschien gaat er toch nog wel gestreden worden. Maar in elk geval is de strijd op de gele trui nog niet losgebarsten... in de ene na laatste rit van Parijs-Nice. In Amsterdam wordt dit weekend gezommen om de Swim Cup. Leuk om daar een prijs te winnen, maar belangrijk ook voor de zwemmers om daar limieten te zwemmen voor de wereldkampioenschappen later dit jaar. Bob van der Takte werd vanochtend al heel snel gezommen in de series. Hoe is dat nu bij de finales? Dat is er nu niet anders op die 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Want daar hebben we het dan vooral over. Dat was het eerste onderdeel hier vanmiddag. Een zeer interessant onderdeel. Omdat er vier Nederlandse zwemsters maar liefst strijden om twee WK-tickets... En dat is dus heel erg spannend. Ranomi Kromouwijojo die won de finale in ieder geval zojuist zoals verwacht natuurlijk. In een tijd van 24-61. Tweede Marleen Veldhuis terug van weg geweest. 24-83 voor het eerst weer onder de 25 seconden. Voor haar dat is een mentale opsteker natuurlijk en een prima tijd. Want ze bleef Inge Dekker voor die tikte aan in 24-89. Dan was er ook nog Hinkelien Schreuder op de vijfde plaats in deze finale met een tijd van 25. 26. Dat uh, valt dan een beetje uit de toon bij die andere vrouwen. Maar je moet niet vergeten dat Schreuder al een nominatie op zak heeft... Vanwege haar goede prestaties vorige zomer op het Europees kampioenschap in Boedapest. Zij uh, heeft dus, uh, wat dat betreft, aan uh, vormbehoud uh, voldaan. En dus zijn er vier zwemsters gekwalificeerd uh, voor, het of voor het wereldkampioenschap. Maar uh, ja, er kunnen er maar twee gaan. Dus dat uh, wordt allemaal vervolgd bij de volgende Swim Cup in Eindhoven. Want dat is het laatste kwalificatiemoment voor het wereldkampioenschap. <middels> my life in in my life got to get you into my life into my life To get you into my life van Earth, Wind and Fire. Het is al lang niet spannend meer in München... Maar wel een leuke wedstrijd, denk ik, Ragnar. Ja, het is prachtig. Het is 6-0 geworden. Maar de actie die we gezien hebben. Ik weet niet of je in staat was om mee te kijken. Ja. De passeeractie op de achterlijn van Frank Ribéry... Was werkelijk om verrukt van te raken. Achter het standbeen langs op de achterlijn. <laughs> langs zijn tegenstander. Nou, dan krijgt hij de bal er niet zelf in. Heeft hij de hulp nodig, van Heiko Westerman... De speler van HSV werkt de bal uiteindelijk ongelukkig achter zijn eigen doelman Rost. Maar die passeeractie van Ribery, zegt een van de mooiste acties van wat mij betreft dit seizoen zo op de internationale velden. Want je moet het maar even zo uit je mouw schudden. Want zo ziet het er ook nog eens een keertje uit bij Frank Ribery. En wat wordt dat van de week? Een wedstrijd 6-0 hier dus. De stand komende dinsdag Bayern tegen Inter in de Champions League. En Van Gaal won die eerste wedstrijd natuurlijk met zijn ploeg met 0-1 door die goal van Gomez. Hij Vervangen al een tijdje geleden door Klozen. Nog even wat stichtelijke woorden van Louis van Gaal voor Gomes. Want ja, die kreeg zijn momenten, scoorde niet. En als dan Bayern toch met 6-0 wint, dan wil je natuurlijk als centrumaanvaller van zo'n ploeg toch eigenlijk een goal gemaakt hebben. Het leek erop alsof Van Gaal even tegen hem wilde zeggen: Ach, maak je niet druk, het komt allemaal wel goed. En uh, jij blijft gewoon lekker staan, jij doet het goed. Je hebt er 18 in de volgende week ben jij weer aan de beurt. Het is spelen met de tegenstander wat Bayern doet. Rost heeft de bal, de keeper van HSV. Het is de grootste overwinning ooit trouwens in deze ontmoeting tussen de Zuid-Duitse en de Noord-Duitse ploeg. En Rost lijkt te denken, laat ik in de laatste minuut. Van deze wedstrijd de bal maar lekker in de voeten houden. Dan wordt het tenminste geen 7-0. Het publiek begint te fluiten. Rost heeft de bal in het strafschopgebied. Klozen gaat eens even bij hem op bezoek. Klozen kreeg een gele kaart nadat hij uh, aan het jagen was. Doorging op de benen van Rost een paar minuten geleden. Scheidsrechter van dienst ging even kijken. Michael Weiner. Zijn naam is niet of nauwelijks genoemd omdat hij een makkie had. Net als Bayern vanmiddag. Hoewel HSV in de eerste helft, zo tot een half uur. Helemaal niet zo gek voetbalde vandaag in uh, München. Bal gaat achterin rond. Westerman, man van de eigen goal, speelt hem breed. Hij is de daar achterin van Joris Matthijssen. Die nog altijd met de enkel loopt te knoeien. Hij er niet bij. En van Nistelrooy, die hebben we ook niet gezien. Wat had hij nog moeten doen? En meteen als de 90 minuten voorbij zijn, wordt er geblazen voor het laatste scheidsrechter van de dienst. Daar is hij weer. Weiner doet dat. Drie keer Robben. Hij is aangegeven. Ribery krijgt werkelijk iedereen bovenop de stoelen. En wat dat betreft is het een geslaagde middag in een week waarin Bayern te horen heeft gekregen dat de coach aan het einde van het seizoen verdwijnt. Morgen kijken wat er gaat gebeuren bij Mainz tegen Leverkusen. Maar als dit de start is van een mooie serie voor Bayern, dan kan de Bundesliga zich nog gaan verheugen op een aantal goede en mooie prestaties van het helftal van Louis van Gaal. En natuurlijk van superster, want dat is hij, Arjen Robben. Mooie dag voor de Nederlandse sport met die drie goals van Robben. Met medailles voor de Nederlanders bij het schaatsen. En met misschien wel een Nederlandse overwinning in Parijs niet. Joris van der Berg, is die voorsprong er nog steeds voor Kroon? Die voorsprong is er nog wel. Hij wordt iets kleiner. Nog 25 kilometer. Kroon gaat prima en heeft nu nog 1,53 op dat eerste peloton. En die Spanjaarden van Movistar, die blijven maar gang maken. Ze hebben in, het, in hun gelederen de nummer 9 van de rangschikking, Xavier Tondo... Daarvoor doen ze het, maar vooral doen ze het omdat in het tweede peloton toch een aantal grote namen beland is. Zoals Luis Leon Sanchez en Jurgen van den Broek en ook Frank Slek is uit de wedstrijd. Het klassement gaat toch een beetje overhoop in een rit waarin de grote namen zich toch lekker kunnen verstoppen. Martin en uh, Kleuden nauwelijks gezien de nummers 1 en 2 van het klassement. Nee, het is een regenrit. De mannen hebben armstukken aan, hesjes, jacks en dikke handschoenen. En het, het is donker en je ziet die lampen op die mannen van het peloton schijnen. En de held van de etappe is nog steeds Karsten Kroon. Hij gaat goed, hij heeft net zijn regenjek uitgegooid. Hij gaat nu als een pijl richting bio de finish en heeft nog... 1 minuut 50 op dat eerste peloton. Daarin zitten die Spanjaarden nu een beetje te praten... maar ze willen de vaart erin houden... want er zitten te veel concurrenten in de tweede groep... en daarop willen zij tijd in te En dat is in het nadeel van koploper Karsten Kroon. Wij praten de hele middag over sport. In Japan zal het over heel andere zaken gaan. Tim overdiet. Ja, niet lennen. japan Henry, Een dag na de zware aardbeving in Japan... en een tsunami die daarop volgde... is deze ramp het belangrijkste onderwerp in alle media. De Japanse krant Yomiuri schrijft... Over voor de keizer en de keizerin. Ze zijn ontdaan door de vele slachtoffers... en leven mee met de nabestaanden. Volgens het persbureau leken ze allebei oprecht geraakt door de ramp. De Japanse televisie zendt non-stop beelden uit van de vloedgolven... die de verschillende kustplaatsen overspoelden. Nieuwe beelden ook van bijvoorbeeld een vrouw op een dak. Ze staart verdwaasd voor zich uit terwijl het water om haar heen kolkt. In haar hand heeft ze een groene opblaasband. De Japanse zender NHK zendt een persconferentie uit... van de Japanse premier. Prime Minister Kant said because the quake and tsunami waves were far beyond what the government expected. De power plant disaster prevention systems were not able to cope. Engelstalige NHK de presentator vertaald de woorden van een premier. De tsunami was veel krachtiger dan wat de overheid ooit voor mogelijk had gehouden. Daardoor kon de noodprocedure van de kerncentrale deze ramp eigenlijk niet aan. Ook Amerikaanse media besteden volop aandacht aan de ramp. CNN laat veel oogtuigen aan het woord. Deze man filmt terwijl er steeds meer water uit allerlei gaten en kieren de straat opstroomt. En ondertussen is de zoveelste naschok een feit. Zie the de water gushing out? Oh, lord god. Dit is een aftershock. Ook Nederlandse kranten staan vol met informatie over de tsunami. Honderden lijken gevonden in overspoelde kustplaatsen... opent Trouw op de website. NRC stelt dat er hoe dan ook geen kernramp dreigt in Japan. Op Twitter zijn de aardbeving en de tsunami alom aanwezig. Van de tien trending topics gaan er zes over Japan. De meeste twitteraars hebben niet veel woorden nodig... om hun steun te betuigen. In een hoop twitterberichten staat alleen maar pray voor Japan... Bid voor Japan. En zodoende is Pray for Japan gespeeld als één woord. Trending topic. En ook over de kerncentrale Fukushima wordt veel getwitterd. Zo twittert Sean Appleby dat de kerncentrale op 26 maart dit jaar zou sluiten. Het lijkt wel een slechte film, voegt hij daaraan toe. Ook het stadje Minamisanriku is trending topic. Volgens de laatste berichten worden daar bijna 10.000 mensen vermist. En meer nieuws buiten al die internationale media. Vanzelfsprekend bij ons op de site Nieuws, achtergrond, video en audio op onze site nos.nl. Een trending sporttopic bij ons in het land dan wel te verstaan... is het schaatsen van vandaag en de afgelopen dagen. Tien medailles heeft Nederland nu al binnen op de WK-afstanden in Insel. Bob de Jong won vandaag de 10 kilometer. Het zilver was voor een andere Bob, voor Bob de Vries... die we vooral kennen uit het marathonschaatsen. Jeroen Stekelenburg zocht hem op. Gefeliciteerd met zilver op dit WK. Hoe groot is de stap van... Van Wanneperveen naar Zilver op het weken afstanden van Nederlands kampioen Natuurreis hier naartoe? Ja, het is echt wel een grote stap. Ik, uh, het gaat zijn natuurlijk hartstikke goed, maar uh, ah, zoals we zoals ik had het is echt wel zwaar. Het is, toch een, uh, het is wel iets heel anders. En, uh, ja, maar het gaat gewoon super Dan uh, kijk, Bob de Jong, is was gewoon echt een klasse beter. Dus ik ben ook super tevreden met wat ik uh, nu gehaald heb. Was dat toen jij begon? Je had die tijd gezien niet meer iets waarvan je van dacht, daar ga ik me nog op richten? Nee, nee, nee. Ik had... Uh, ja het plan om om 13.00 weg te gaan. En, uh, nou, tijdens de race viel het toch een beetje tegen hoe het ging. Maar gelukkig kon ik het uh, ja, iets langzaam tempo maar dat goed vlak houden. En toen kwam ja, uiteindelijk 13.04 en daar was ik toch dik tevreden mee. Wat een succes voor de ploeg ook. Hè? Wat is het geheim toch? Ja, we werken natuurlijk gewoon keihard. En, uh, we hebben gewoon veel plezier in de sport. En, uh, kijk, nu, uh, deze laatste weken hebben we wel echt weer uh, op lange baanschaas toegewerkt. En uh, dat paste dit jaar ook heel mooi. De marathon was vroeg afgelopen. Dus uh, dan kon hier, uh, hier gelukkig nog weer goed zijn. Als het gaat over het succes van de ploeg, moet de naam van jullie coach, Jillard Anema, toch ook een keer vallen? Ja, zeker. Kijk, die, uh, ja, die trainen ze allemaal. En die, uh, ja, die, die probeert ons hier te brengen. En, en dat lukt gewoon hartstikke goed. Dus ja, die, uh, die heeft zeker een heel groot aandeel in het succes. In hoeverre is deze zilveren medaille nou nog een extra stimulans voor jou... om dat lange baanschaatsen heel serieus te blijven nemen? Ah, dat is natuurlijk echt een hele grote stimulans. Uh, vorig jaar had ik ook uh, reken één keer hard en daarna wou het helemaal niet meer. Toen twijfelde ik van, kan ik het wel? En dit jaar uh, heb ik toch uh, ook aan mezelf bewezen dat ik, uh, dat ik het gewoon goed kan. En, nou ja, ik zie wel, er is, het is nog lang niet zoals wat Bob de Jong doet, maar daar heb ik gewoon nog, uh, ook nog een paar jaar de tijd voor. Uh, want ik begin eigenlijk nu pas net uh, dit jaar er serieus mee en ik heb gewoon uh, zin om ermee door te gaan en kijken wat er verder nog uit kan komen. Conclusie van de dag, Bob de Vries, kan het. Lange baanschaat. Ja, zeker weten. Voor ik ga ik het al wel bewezen, maar dit is nog echt de ultieme bevestiging. De zilveren medaillewinnaar was dat van de 10 kilometer, Bob de Vries. Hij finishte achter Bob de Jong op de tweede plaats. Het zwemmen in Amsterdam, de Sim Cup, Bob van de Tak. We hadden al snelle vrouwen gezien op de 50 meter vrije slag. Je hebt nog meer flitsende nummers, hè? Ja, we hebben gekeken naar de 50 meter vlinderslag bij de mannen waar er een mooi duel was tussen Joeri Verlinde en Konrad Czerniak, de Pool. En uh, dat scheelde heel weinig, maar uh, Verlinde redde het niet in die finale, kwam 400ste tekort. De Pool tikte aan in 24-19 en Verlinden in 24-23. En dat was ook ruim boven de WK-limiet voor Joeri Verlinden. Want die stond op 23,46. En zo heeft de Limburger zich dus nog altijd niet geplaatst voor het WK. Want gisteren lukte het op zijn lievelingsnummer, de 100 meter Vlinderslag, ook niet. Monique Nijhuis hebben we ook in actie gezien. Zojuist op de 50 meter schoolslag bij de vrouwen. En ook zij kreeg klop wat ruimer in dit geval dan Verlinden. Nijhuis nam het op tegen Jenny Johansson uit Zweden. Een goede Scandinavische schoolslagzwemster. En die won in 31.23. Nijhuis klokte 31.75. En dat was een halve seconde boven de WK-limiet. En wat ik net vertelde over Verlinden. Dat geldt dus ook voor Monique Nijhuis. Ook zij heeft zich nog niet gekwalificeerd voor dat wereldkampioen. Eind juli in Shanghai is overigens wel te verklaren hoor, dat dat allemaal nog niet uh, lukt. Voor die twee, want de meeste zwemmers hier aanwezig in de swimcup in Amsterdam zijn er niet getaperd, Zoals dat in het jargon heet, niet uitgerust voor deze swimcup. Er is hard getraind de afgelopen weken en de focus ligt bij de meeste zwemmers toch meer op de swimcup van Eindhoven volgende maand. En daar zal men dan wel uitgerust aan de start verschijnen. En daar zullen dan bijvoorbeeld Nijhuis en Verlinde die limieten mogelijk wel gaan zwemmen. Wil ik ook nog even terugkomen op de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Vier zwemsters dus, vier Nederlandse zwemsters voor twee WK-tickets. We hadden het er al over net. En ik heb even een tussenklassementje gemaakt tussen die vier vrouwen. Dan staat nu... Ranomi Kromowi-Joyo op de eerste plaats met 24-61. En tweede Hinkelingsgreuder greuder met 24-66. Die tijd die ze vorige zomer in Boedapest zwom. En dat betekent dat Marleen Veldhuis ondanks haar goede tijd van vandaag 24-83... dus toch uh, ja, nog een, uh, een tandje zal moeten bijsteken in Eindhoven. Dan zal ze Hinkelingsgreuder greuder voorbij moeten. Martina Sablikova was vanmiddag de beste in Inzel... op de WK-afstanden op de 5 kilometer. Een afstand zonder echte Nederlandse kanshebbers. En dat bleek ook in de eindstand. Beste Nederlandse was uiteindelijk Diane Valkenburg. Zij werd nog heel netjes vijfde. In een voor haar zeer goede tijd vlak boven haar persoonlijk record. Ja, vijfde en inderdaad een paar honderdste boven je Calgary PR. Is dat dan beter dan je vooraf had kunnen denken? Ja, zeker. We waren... Op een schema weggegaan van rond de 7, 8. Dat, dat we dachten dat het onmogelijk was. Maar de race liep eigenlijk dan, makkelijker dan verwacht. En uh, 7, 04 had ik zeker niet verwacht. Mooie tijd, beste race ooit. Dus uh, ja, blij mee. En dat de vleugels van, van de 1500 meter? Ja, misschien wel. Ja, het was, uh, die drie ging al makkelijk. De 1500 ging natuurlijk heel goed gisteren. En ik had al het gevoel dat ik daar snel van herstelde. Dus dan voel je dat nu niet zo in de race. En dan uh, kun je gewoon mooi, uh, mooi rijden, elke bocht weer aangaan En dan uh, ja, liep het gewoon makkelijker dan verwacht. Nou zat er in, in de race, het tweede rondje geloof ik, zat een, zat, een, zat een 34er. Was dat ingecalculeerd om in je ritme te komen of schrok je daar zelf van? Nee, ik schrok er niet echt van. Het was niet echt de bedoeling. Ik zou met uh, je 33 hoog rijden, 34 blank, maar liefst 33 hoog. En toen uh, kwam die 34-2, dat was eigenlijk iets te gek. Want die eerste ronde was eigenlijk iets te snel, dus ze dacht even rustig aan. Toen was hij eigenlijk iets te rustig, toen dacht ik, nou, even een klein beetje in de bocht erbij. En toen uh, zat hij meteen weer op 33-2. Dus toen uh, dacht ik, nou, dat is iets te snel, maar dan houden we hem daar maar op en daar maar op doorrijden. En dat uh, ja, beviel eigenlijk wel goed. En die, uh, ja, uh, liep goed zo. ben je klaar, dan zie je 7-0-4-15 staan. Denk je dan, ga je dan denken, ga je dan rekenen? Ja, natuurlijk weet je dan dat het gewoon een hele snelle tijd is voor mij gewoon. Want uh, ja, zo snel heb ik dan één keer gereden in Calgary. Nou, nu zal ik er net even iets boven. Dacht je ook, misschien is dit wel een medaille? Ja, weet je, je weet dat er nog uh, acht meiden moeten komen die allemaal heel goed zijn. Dus ik had sowieso al verwacht dat Sablikova en Beckert natuurlijk onderdoor zouden gaan. En uh, dat uh, Claudia en Hootsumi eronder gingen, ja, dat, was ook, uh, dat is niet heel verrassend of zo. Dat uh, had ik wel rekening mee gehouden. Dat leidt niet tot teleurstelling? Nee, nee nee, het was gewoon echt een hele goede race. Kijk, tuurlijk wil je hier op het podium rijden, maar ja, dat was ik gewoon net niet goed genoeg voor. Die andere meiden zijn gewoon net even fiets beter. Dus dat is, uh, dat is jammer, maar ik mag gewoon tevreden zijn met uh, mijn beste race ooit. Misschien morgen nog een tweede medaille? Ja, het zou mooi zijn. Morgen ploegachtsvolging, zin in. Ze heeft er zin in. Diana Valkenburg was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Radio 1, het NOS Journaal. Het is een paar seconden na half zes. Ewout de Jong... De gevolgen van de ontploffing bij de kernreactor van Fukushima in Japan lijken mee te vallen. Vanochtend was er een explosie doordat het koelsysteem niet meer werkte, maar de kernreactor zelf bleef ongeschonden. Daarna kwam er radioactiviteit vrij, maar het stralingsniveau is gedaald, zeggen de autoriteiten. Uit voorzorg is wel de evacuatiezone rond de kerncentrale vergroot naar 20 kilometer. Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami staat nu op 600... maar er wordt rekening gehouden met zeker 1700 doden en vermisten... na de aardbeving en tsunami. Zo zijn de 9500 inwoners van de plaats aan de kust nog spoorloos... en worden er nog vier complete treinen met passagiers vermist.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 PVV-leider Wilders is in een interview met NRC Handelsblad... erg kritisch over CDA-minister Hille van Defensie. Hij noemt Hille onder meer een beetje een verdwaalde geest. Wilders neemt het heel kwalijk dat hij het heeft gehad... over negatieve emoties bij de PVV. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer met Gerrit Hiemstra. We hadden mooie voorjaarsweer vandaag. Uh, hoge temperaturen, zon, maar wel hoge bewolking. En de bewolking die er nu is, wordt steeds dikker. En vanavond gaat het vanaf een uur of tien in het zuiden wat regenen. In de loop van de nacht breidt de regen zich uit in de noordelijke richting. We zitten in zachte lucht en dat is te merken aan de minimumtemperatuur, want het wordt 6 tot 9 graden en dat is toch wel zacht te noemen. Morgen begint de dag bewolkt en een beetje druiderig. In de middag wordt het van het westen uit geleidelijk droog. Het is uitgesproken zacht met 12 tot 14 graden. De wind waait uit het zuiden is matig windkracht 3 à 4. Maandag is het ook bewolkt en ook dan kan er wat lichte regen vallen, maar in de loop van de dag klaart het wat op. Het wordt 13 tot 16 graden en dat zijn echte lentetemperaturen. Dinsdag nog wat mooier weer met veel zon en temperaturen op hetzelfde niveau. Na dinsdag wakker de wind aan uit het oosten en wordt het wat minder zacht. De slotkilometers naderen van de etappe in Parijs-Nice... met Karsten Kroon aan de leiding. Laat ze hem nog even spartelen, Joris, of heeft hij een serieuze kans? Hij spartelt in elk geval met glans, hoor. Nog 16,5 kilometer en de voorsprong is gezakt naar 1 minuut. Karsten Kroon krijgt het heel zwaar, want daarachter is nog steeds een oorlog gaande. Want dat tweede peloton komt nu door, moet nog één plaatselijke ronde rijden... en ligt 1,50 achter dat eerste. Dat eerste peloton met dus... De toppers van het klassement erin, Tony Martin, Andreas Kleuden... En met name de Spaanse armada van Movistar die gang maakt. En die sprinter Rogas aan boord heeft. En sprinter Rogas heeft net toch wel even goed nieuws gekregen. Want Heinrich Hausler zat ook in het eerste peloton. Een van de sterkste sprinters deze Parijs-Nice. Een keer vierde, een keer derde, een keer tweede. Maar Hausler viel weer eens. Hij raakte daarbij licht gewond aan de linkeronderarm. Hij krabbelde overeind, keek een beetje beteuterd. Zette zijn bril weer op en liet zich uitzakken in het tweede peloton. Een streep dus door de naam Hausler. Rogas is erbij in de eerste groep en ik heb ook sprinter Jurgen Roelans gezien. En wie er verder bij zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. Die informatie ontbreekt. Maar wat wel duidelijk is, is dat Karsten Kroon nog altijd aan de leiding gaat... met nu nog 16 kilometer precies te koersen. De laatste ronde richting Bio. En zijn voorsprong bedraagt nog precies één minuut. Zien het soms een beetje zwart, soms leidt de wereld om je heen, koud en gemeen. En je strijdt omdat de aarde mij, maar zelfs als de zon. De 3e's met de Nederlandse versie van hun songfestival Inzending Je Vecht Nooit Alleen. In Sheffield wordt dit weekend zeg maar dat andere grote schaatsevenement gehouden. De WK Short Track zijn daar bezig met vandaag de 500 meter voor mannen en de 500 meter voor vrouwen. Het gesprek van de dag daar in Sheffield is de kwaliteit van de ijsvloer. Want daar schijnen de schaatsers heel wat mee te stellen te hebben. Een reportage van Edwin Cornelissen. Nee, dit is niet de plaatselijke ijscommand van Sheffield. Al zouden ze die misschien wel nodig hebben in de Motorpoint Arena. Want de kwaliteit van het ijs, daar wordt veel over gesproken. Gisteren bijvoorbeeld nog, toen de relayploeg in actie kwam van Nederland. Nou, ook met dit ijs, joh. Ik weet niet wat het is, maar het is echt slecht. En dan moet je gewoon echt geen fouten maken en niet verkeerd de bocht ingaan, want dan ben je direct uh, de sha. Nou, Het ijs hier is uh, best wel moeilijk en dat zie je bij alle landen en je hoort allemaal mensen erover praten. En uh, ja, hier was gewoon belangrijk geen fouten te maken. En uh, dat hebben wij niet gedaan. Je moet echt niet krap de bochten gaan, want dan val je. En dan, uh, of je verliest zoveel snelheid dat andere teams weer terugpakken. Maar wat zijn dat dan voor problemen waar je tegen aanloopt op dit ijs? Shinky Knecht. Nou ja, het is uh, met de warming up echt heel erg zacht. En dan zie je ook dat het niet droogt. En dan blijft er gewoon water op liggen. En dan trap je al heen en zie je het ijs in. En je gaat niet vooruit. Dat is echt. Uh, zwaar irritant, maar je ziet het ook aan aan tijden. We hadden echt niet hard gereden. Maar ja. Waar leidt dat toe? Misslagen, valpartijen? Ja, ja. Je ziet bij ik heb er nu heel veel last van. Maar je ziet bij, echt, bij het gevoel gerijden dat die echt heel veel missers hebben uit de bocht. Of uh, in één keer wegslippen. En dan, ja. Er is dus wel wat op af te dingen, de kwaliteit van het ijs in deze arena, die eigenlijk geen schaatsarena is. Want de Motorpoint Arena is een soort ahoy die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Dolly Parton, the living legend, is back. Disney on Ice presents Disneyland Adventure at the Motorpoint Arena Sheffield. Don't miss your opportunity to see the magic line. Will O'Reilly is betrokken bij het Nederlandse shorttrack, maar daarbij ook co-commentator van de BBC. Wat is er aan de hand dan met dit ijs? Nou ja, Je kan je voorstellen, de ijsbaan hier in Sheffield is niet echt een ijsbaan. Het is een uh, arena, een soort een ahoy of een uh, rij. Er is een ijshockeyploeg uh, die hier gevestigd is. Dus om de week spelen ze ook ijshockey. Dus wat ze hebben gedaan, is het ijs boven de ijshockeybaan uh, opgelegd. En dan, uh, dus de dichte van de ijs is eigenlijk te dik. Waardoor ze... Te weinig controle over de boventemperatuur van het ijs. Hadden ze het toch vooraf ook wel kunnen bedenken? Uh, ja, maar uiteindelijk is een kostenplaat, denk ik, vanuit de, de organisatie. Niet zozeer de organisatie van de Shorthek, maar de organisatie van de locatie. Van als we de ijs volledig eruit halen en weer opnieuw voor het Shorthek. Dan moeten we weer die shorthek ijs ook weer volledig eruit halen en er weer opnieuw voor de ijshokje. Dus ze hebben gekozen om een, in hun beleving een happy medium. Waar uh, wij zijn niet helemaal uh, gelukkig van. Precies, want ik hoor ook wel zeggen... Ja, het schijnt dat er in Sheffield een hele goede, echte ijsbaan is. Hè? Nou ja, ongeveer 300 meter hier vandaan uh, is er ook uh, ooit een, een EK... Uh short track uh, geweest. Of het nou een echt een goede ijsbaan is. Nou, dat, uh, ja, wat is een echte? Dat is al vraag 1. En, en ik denk uh, vanuit de historie is Engeland altijd bekend dat het ijs niet echt uh, het snelste van de wereld zijn. Er zijn weinig wereldrecords uh, gereden in Engeland. Maar goed, de situatie is zoals die is. De schaatsers hebben het ermee te doen. Nee. Alleen de manier van schaatsen, die moet je er wat op aanpassen. Ja, Je moet niet... Echt heel explosief af proberen af te zetten. Want dan breekt het onmiddellijk van je moet rustig druk bewaren en rustig afzetten. En dan kom je het vest. En hoe is dat op zo'n 500 meter? Was is een explosief onderdeel, natuurlijk? Ja, nee, dan is het juist uh, extra moeilijk. Maar we gaan zien hoe het gaat. En daar ging de bel nog een keer van de niet-ijskoman Edwin Cornelissen. Goedemiddag, jij bent daar in Sheffield. De 500 meters zijn voor mannen en vrouwen, dus vandaag, hoe gaat het daar? Uh, nou, alle Nederlanders liggen er inmiddels uit. We hebben er twee gehad die het tot uh, de kwartfinales hebben weten te schoppen. Dat waren Jorien Termors bij de, vr uh, bij de vrouwen en uh, Niels Kerstel bij de mannen. Shinky Knecht uh, heeft toch geprobeerd om wel wat agressief te rijden op die 500 meter. Maar hij strandde in uh, de series door een disqualificatie. Hij hinderde een tegenstander, uh, terwijl hij een uh, goede positie wilde pakken in de eerste meters van zijn rit. En dat is hem dus fataal geworden. Anita van Doorn ook gestrand in de series omdat ze ten val kwam. Zo uh, blijft het dus bij kwartfinale plaatsen voor Nederland op deze 500 meter, is misschien ook wel een beetje volgens verwachting. De beste kansen individueel liggen op de 1000 meter van morgen, maar de allerbeste kansen die liggen bij de relayploegen, de estafetteploegen zou je kunnen zeggen. De vrouwen plaatsen zich gisteren al voor de finales eh, of voor de finale, de grote finale en de mannen komen zo dadelijk in actie in de halve finales, moeten zich ook proberen te plaatsen voor de finale. Dan zit je bij de beste vier en dan is een medaille dus in het zicht. Het vuur aan het dan. Ligt Karsten Kroon nog aan de leiding in Parijs-Nies, Joris van den Berg. Nee, hij is teruggepakt. Eén kilometer geleden heeft het peloton Karsten Kroon ingerekend. En die mannen van Movistar die konden maar heel even genieten van hun succes... van het inrekenen van Karsten Kroon. Want onmiddellijk ging een nieuwe man in de aanval. Remy Di Gregorio, Fransman van Astana. Hij reed eerder in de aanval in de vierde etappe van Parijs-Nice. En dus kunnen die Spanjaarden opnieuw aan het werk. Ze zijn goed bezig, nog steeds met zes man voorin. En ze doen dat vooral nu voor hun sprinter José Joaquín Rojas. Een man die niet veel wint, maar die met dit uitgaat een pelotonnetje in het oog. Wel kans maakt, denk ik op een zegen straks, als er tenminste gesprint gaat worden in BIO, nog 11,5 kilometer. Die Gregorio aan de leiding en of we dit gaan redden voor zes uur, dat is ook nog wel even de vraag. <laughs> nou, we gaan het meemaken, dat wordt nog een spanning op zich. Het wordt uh, morgen spannend voor Rut Gullit. Zijn club Terek Grozny speelt dan de eerste wedstrijd in de Russische voetbalcompetitie tegen de landskampioen nog wel, Zenit Sint-Petersburg. De eigenaar van Terek Grozny is de omstreden president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadirov. ...van de mensenrechtenorganisatie Memorial over Kadirov. 58 is hij, Alek Arlov. In een zwart pak met grijze das zit hij in zijn kleine, wat smoezelige kantoortje. Hij heeft geen goed woord over voor wat Gullit gedaan heeft. Het is volgens hem allemaal één grote publiciteitstunt... ...van de president van Tsjetsjenië, de 34-jarige Ramzan Kadirov. Dit is een PR-project. Met Gullits komst wil Kadir of de buitenwereld laten geloven dat Tsjetsjenië de veiligste plek op aarde is, zegt Arlov. En Gullit laat zich gebruiken voor deze PR van de vader van de natie, die voor zijn volk brood en spelen organiseert. Want waar komt het geld eigenlijk vandaan voor het miljoenencontract met Gulit? Niemand die het weet, zegt Arlov. En op dit soort vragen een antwoord proberen te vinden is levensgevaarlijk. Want voor onafhankelijke media is in Tsitsenië geen ruimte. niet het Mensen in Nederland moeten volgens Arlof dan ook goed begrijpen dat achter die mooie façade van het voetbal een andere werkelijkheid schuilt. Die van een totalitaire staat waar niemand kritiek durft te leveren op de onbetwiste leider Ramzan Kadirov. Arlof is iemand die weet wat er gebeurt als je wel kritiek uit op de Tsjechische president. Medewerkers van zijn mensenrechtenorganisatie Memorial zijn in Tsjetjenië vermoord. En Arlov houdt Kadirov daarvoor verantwoordelijk. Want, zegt hij, Kadirov heeft de totale controle over de Republiek. Hij heeft de sfeer van intimidatie en vijandigheid tegen mensenrechtenactivisten zelf gecreëerd. En daarom draagt hij verantwoordelijkheid voor de dood van mijn collega's. Ramzan Kadirov spande een rechtszaak aanwege Smaats tegen Arlov, die eind deze maand weer voor de rechtbank komt. Over de onafhankelijkheid van de Russische rechtbank maakt Arlov zich weinig illusies. Het hele imago van Kadirov is gebaseerd op zijn onoverwinnelijkheid. Hij kan simpelweg niet verliezen. Het is een match die nooit iemand verliest. Hij kan het niet verliezen. En wat als Gulit morgen onverhoopt zijn eerste wedstrijd... tegen de Russische landskampioen Zenit Sint-Petersburg verliest? Wat dan? Arlov probeert zich in te houden als hij zegt... ik denk dat meneer Gullit niet goed wist waar hij aan begon... en dat hij zich niet goed gerealiseerd heeft... wat werken voor Ramzan Kadirov kan betekenen. En Arlofs boodschap is duidelijk. Gruud Gullit kan zijn eerste wedstrijd morgen maar beter winnen. Wat is het voor hem? was David Gray met Fugitive. De Swim Cup in Amsterdam, Bob van der Tak. Ja, daar hebben we net gekeken naar de 1500 meter vrije slag... met uh, natuurlijk in het water namens Nederland Job Kienhuis... de beste lange afstandszwemmer van Nederland. En uh, die moest uh, de limiet gaan zwemmen. Hij uh, had daarvoor moeten aantikken binnen de 15.09.11... Maar dat lukte bij lange na niet. Hij won wel de race, dat wel. Maar er zat ruim boven die WK-limiet. Eindigde in de 15-19. Dan zou dat eigenlijk wel moeten kunnen zwemmen, Job Kienhuis, die WK-limiet. Want hij heeft een Nederlands record staan van 15 geswommen Gezwommen bij het Nederlands kampioenschap lange baan in de zomer van 2009. Maar goed, wat voor... Voor die andere zwemmers waar ik het al eerder over had, geldt, dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Kienhuis. Ook hij niet getaperd hier aan de start verschenen. En hij zal het ongetwijfeld in zijn thuisbad in Eindhoven volgende maand ja, nog een keer gaan proberen om dan die limiet te zwemmen. En wie weet dat het dan wel lukt. We hoorden eerder vanmiddag hoe Bayern München met 6-0 won van HSV. Het was de eerste wedstrijd sinds Louis van Gaal weet... dat hij na het seizoen ontslagen zal worden. En dat had dus misschien wel een soort van schokkeffect. 6-0 dus, met drie doelpunten van Arjen Robben. Hij maakte de 1-0, de 2-0 en de 3-0. Hoffenheim tegen Borussia Dortmund werd 1-0. De koploper verliest dus. Schalke 04 Eindracht Frankfurt eindigde in 2-1. En de winnende werd gemaakt door oud ajax -Hied en oud feyenoorder Angelos Garisteas. Keizerslauteren tegen SC Freiburg eindigde in 2-1. En VfL Wolfsburg tegen FC Nürnberg werd 1-2. Borussia Dortmund verloor dan wel, maar is nog altijd ruim koploper. Met 61 punten uit 26 wedstrijden. Bayern Leverkusen staat tweede. Het komt morgen in actie en staat 12 punten achter op Dortmund. Hannover is de nummer 3 op 14 punten van Dortmund. En Bayern staat nu op de vierde plaats. Het heeft 16 punten achterstand op koploper Dortmund. En belangrijker op dit moment voor Bayern 4 punten achterstand op Leverkusen. De nummer 2, wat ook recht geeft op rechtstreeks Champions League voetbal. Maar Leverkusen heeft dus nog een wedstrijd te goed. In Engeland zijn dit weekend de kwartfinales van de FA Cup. en De eerste halve finalist is inmiddels bekend. Dat is Bolton Wanderers. Want dat won vanmiddag de uitwedstrijd bij Birmingham City met 3-2. Straks om kwart over zes is de kraker Manchester United tegen Arsenal. Morgen nog Stoke City tegen West Ham United. En Manchester City tegen Reading. Hoe ver is het nog in parijs Nice, Joris. Nog een kleine 4 kilometer, nog steeds één koploper. En mocht u dat net gemist hebben, dat is niet meer Karsten Kroon. Hij reed een groot deel van deze etappe in de aanval. Nee, dat is de Fransman in Astana-dienst, Remy Di Gregorio. Nu nog precies 4 kilometer. En hij heeft een aardige voorsprong van 18 seconden... op een peloton waarin de Spanjaarden nog altijd de baas zijn. Movistar en nu ook Euskaltel. Twee Spaanse ploegen leiden het eerste pelotonnetje. Want de meute is vandaag gebroken in een afdaling, in een gevaarlijke afdaling. En daar is toch een aantal grote bijna de hele Rabobankloeg op Bollemana op achterstand gereden. Het is dus een etappe waarschijnlijk zonder een al te groot verhaal. De twee Duitsers Martin en Kleude, de nummers 1 en 2 in het klassement... hebben het kruid droog gehouden voor zover het mogelijk was in deze druilerige omstandigheden. En nadat het er naar het nou uitziet wordt die strijd morgen nog gestreden in de slotetappe Nis-Nis. Nice -Nice. Eén koploper Remy de Gregorio, nog 3,5 kilometer zijn voorsprong, 18 seconden. dan bij de water van Decemberists. Nog even terugkomen op wat u net hoorde over het WK shorttrack. Track. Woorden Edwin Cornelissen zeggen dat er geen Nederlanders in de halve finale staan van de 500 meter. Tijdens dat WK in Sheffield. Dat leek ook zo te zijn. Maar de penalty, oftewel de straf, die werd toegekend aan Niels Kersthold, is toch niet aan hem toegewezen, maar aan een Amerikaan. En dus is er toch een Nederlander te zien in de halve finale van de 500 meter. Niels Kersthold dus. Daarover later meer. We gaan nu naar de slotfase. Het allerlaatste stukje van de etappe van Parijs-Nies. Joris. Het is zo'n schimmige, donkere, enge slotfase dit. Net weer een valpartij. Robert Kieselowski van Astana, 17e in de rangschikking... ligt, pats, op het asfalt en rolt onder een auto. Gelukkig stond die auto geparkeerd, maar het zag er niet al te goed uit voor de Kroaat. En intussen ligt zijn ploeggenoot nog altijd voorop. Remy Di Gregorio heeft zijn aanval prima getimed en moet nog 800 meter of zo. Een heel klein pelotonnetje komt erachteraan. met Movistar voorop. Met Tony Martin heel attent voorin. Want de omstandigheden zijn gevaarlijk. Het is donker, het is glad, het heeft geregend. En er is van alles mogelijk. Frank Slek is uit koers. Sagan is uit koers. Het peloton is gebroken. En alleen de sterkste kunnen mee met de grote mannen in het peloton vandaag. En dat zijn Tony Martin en Andy Kleuden. Twee Duitsers. Ze staan eerste en tweede in het klassement. En ze lijken dit allemaal goed te overleven. Deze naagestige etappe richting Bio, De ene laatste van Parijs-Nice. Nog altijd die Gregorio. De tweede keer is het dat hij in Parijs-Nice in de aanval is. In het plan. Van Astana, maar die spanjaarden komen het peloton. Wordt nu vaart gemaakt door Nota bene Tondo, klasse menswinner. Die Gregorio moet nog 500 meter en heeft nog altijd een kleine 20 seconden voorsprong. Gerderman heeft erachter gezeten en die Gregorio een lange Fransman met een donkere kop. Hij bijt op zijn tanden, hij kijkt achterom, hij kan beter vooruit kijken. Het is nog een stukje berg op nu, een heuveltje, maar het doet pijn. En de lampen schijnen op zijn bruine kuiten. Mooi om te zien in het duister hier in dit rondje rond Bio op de ene laatste dag... Van Parijs-Nice. Een wat teleurstellende Parijs-Nice. Waarin niet zo heel veel is gebeurd. Een ronde die beslist is. Waarschijnlijk in de tijdrit gisteren. Toen Tony Martin alles en iedereen aan snot reed. Inclusief zijn Duitse koppel aan. Zijn tegenstander. Andreas Kleuden, die stond in het geel. Hij raakte het gisteren kwijt aan Tony Martin. En vandaag is in die strijd niks beslist. Misschien morgen nog. Nies, Nies. Dat is de slotrit. Deze etappe gaat naar Remy Di Gregorio. Want hij kijkt nog een keertje om. Maar hij weet nu dat het toch wel binnen is. Nog 50 meter. Hij kan gaan juichen. Hij maakt een kushandje. En hij juicht zich helemaal kapot. Hij balt zijn vuist. Mooie overwinning voor de man. die na vier jaar van zesde jeu overstapte naar Astana. En daar is de rest. Ik denk dat Oertassoun tweede is. en de derde plaats is voor een renner van Team Sky. En dan nog een val zegt op de finish. Xavier Tondo. Knets, knotsgekke etappe in Parijs-Nice. Die Gregorio wint in het algemeen klassement. verandert heel weinig. En daarmee zijn we ruim door onze tijd heen. langs de lijn is terug. Na zevene, onder meer met Eredivisie Voetbal. Fijne avond. Sport op Radio 1. Straks om 7 uur de Heerdivisie. Herakles Excelsior. De bank banken bij de eerste paal. Roda Aze. Via de benen rolt die bal dan over de doellijn. En Vitesse RDV. 1-0 voor de thuisploeg. NOS langs de lijn. Straks van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.